Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met een donkere huidskleur worden gediscrimineerd als ze het land binnen willen komen. Ze worden er door de koninklijke marechaussee vaker uitgepikt dan mensen met een lichte huid. En dat etnisch profileren mag niet, zegt de rechter... In 2021 kreeg de Marche nog gelijk van de rechtbank. Die zei toen dat mensen van de douane wel op huidskleur mochten letten. De zaak was onder meer aangespannen door Amnesty International. De economie van ons land heeft het de afgelopen maanden... beter gedaan dan verwacht. Deskundigen hielden de rekening met een krimp... maar het is juist een kleine plus geworden, zegt het CBS. Dat komt onder meer door de arbeidsmarkt. Er zijn de afgelopen jaar heel veel mensen bijgekomen... die een baan hebben gevonden. Nou, dan heb je natuurlijk een hoger inkomen dan wanneer je geen baan hebt. En aan de andere kant hebben mensen... Iets minder gespaard dan tijdens corona. Uh, we sparen nog wel steeds, maar minder dan we eerst deden. Ja, wat je niet spaart, dat geef je uit. En dat is dus goed voor de economie. In Nieuw-Zeeland is veel schade door een zware tropische storm. 2500 mensen moesten hun huis uit en er zitten een heleboel gezinnen zonder stroom. In het land geldt de noodtoestand. Er zijn golven van 11 meter hoog, windstoten tot 140 kilometer per uur en overstromingen. En bij de dierentuin in San Antonio in de VS worden vandaag heel wat ex-vriendjes en vriendinnetjes opgegeten. Ze hebben daar elk jaar een speciale valentijnsactie, Cry Me a Cockroach heet die. Deze verslaggever legt uit hoe dat werkt. Once again you'll be able to buy and name a live cockroach after your ex for five bucks. The zoo will then feed the insect to one of the animals. You can also... Pay a little more if you'd like and name a rat, which will be fed to a reptile. Ja, je kunt dus een kakkerlak of rat naar je ex later vernoemen... en vandaag wordt die dan gevoerd aan een slang of een ander dier. En daar kun je zelf ook van meegenieten als je wilt. Het wordt allemaal gestreamd op de Facebookpagina van die dierentuin. En het weer nog op sommige plekken nog wat mist. Daarna is het overal droog en behoorlijk zonnig. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij industriegebied Boekelemeer. Twee kilometer met een klein kwartiertje op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is wel een beetje van toepassing, hè? De, de kus op de lijst, want uh, ja, het is 14 februari mannen. Ja inderdaad, ik wilde een, holle een, een, een, een, een, een bosje rozen, uh, wat beden je die rozen kosten tegenwoordig? Ja? Ja, dat zal ook een wel... bosje van 12, daar betaal je gewoon ja. de, bijna 45 euro voor. Hè? Ja, echt Zoveel? Ja, ja. het is uh, gewoon uh, 3, 4 euro per roos. Ja, oh. die komen uit, de meeste rozen althans, komen uit, uh, hoe heet het, Ethiopië. En, uh, nou, de, de, Kenia. De, de, alle bloemen, zeg maar, de, een boeket bloemen. Hmm. Daar zitten ook tegenwoordig inderdaad nu uh, buitenlandse bloemen ja. bij. Uit, uh, uh, inderdaad, wat jij zegt, uh, Ecuador, Kenia, ja. Ethiopië, waar we allemaal vandaan komen. Die worden eerst hier <laughs> allemaal heen gevlogen. En dan worden ze hier in de borst ja, verwerkt. Dat en, is voor het klimaat ook, hè? Ja, ja, ma ja. maar ja, goed, Nederland is een bloemenland. Maar ik kan nagaan <laughs> dat. <laughs> dat uh, <laughs> Nee, maar dat dus, <laughs> ik snap, snap Frank opmerking wel. Ja, de, Worden ze dus helemaal weer uh, hier naartoe gevlogen met een vliegtuig? Wat ja. denk je dat ah, ja. aan uh, klimaat? Nee, maar ja. Nederland heeft te weinig bloemen geproduceerd. Omdat oh, is dat zo? Ja, door de hoge energieprijzen. Ja, die kosten is... niet gedraaid hebben. En, uh, ja. Nou, um, over, uh, over bloemen gesproken. Zeg ik naar bloemen, ja. Want als uh, je bijvoorbeeld nou een date zou hebben... Doe je, zou je dan ook met een bosroza aankomen? Uh, ja, ik kom op zeg. Ze krijgt al dan een etiketje of zo. Weet je wel. Je, ja. kom je niet. niet nou, met, kan, toch? Nou, kan toch nog met een bos bloemen Kan toch? Uh, het zou kunnen, het zou ja. kunnen. Alleen uh, als, je, als je bijvoorbeeld uh, zo'n date doet. Dan moet je tegenwoordig ook wel een uh, flinke duit uh, in, je, in je zak hebben. Want een man uit Singapore. Uh, wil een flinke duit uh, van, een, uh, van een vrouw hebben uit uh, hetzelfde land. Hij is namelijk uh, nogal verborgen over het feit dat ze hem alleen als vriend ziet. En niet met hem wil daten. en de uh, geëiste som. Ja. Is 3 miljoen Singaporees dollars. Oh, okay. dat is naar, naar uh, ruim 2 miljoen euro. Kan je wel heel wat uh, rozen ja. verkopen hoor. Mooi dat, denk ik. 29 ja. euro omgerekend. Maar hij nee, moet er nou. gewipt worden, Jaap? Want dan moeten ze even naar het Zweedse model een formulier invullen. waarin de vrouw ook toestemt dat ze gewipt wordt. Oh, <laughs> en dan, ja. uh, hij, dat, dat vermeldt hier weer uh, makkelijker. Je weet uh, het niet. Nee, maar dat vermeldt de historie niet. Um, de, het is het in ieder geval uh, zo: um, dat de, de man is een eigenaar van een droombedrijf Hij is getraumatiseerd door de afwijzing van de vrouw. Zo you <laughs> Meld uh, het nieuwskanaal wat dit bericht uh, de wereld in heeft uh, geslingerd. Uh, maar uh, ja, de, de man zit nu met een gebroken hart. Gaat naar de rechtbank omdat hij niet akkoord is met de zaak. Uh, en uiteindelijk is het ook zo dat hij uh, zich uh, er uh, probeert af te, uh, te maken met een lastige zaak. Tegen de oh, nou, in kwestie. Tere, dus... terecht. Ik bedoel, dan moet je met een hart aanpakken, u wel, ah, ja, ja, dat vind je wel. Ja, vind ik de, ook de, dan. Ja, de, advocaat, uh, de advocaat, heb je hem weer? De advocaat uh, die we vanmorgen ja. heb, uh, hebben opgegeten. Uh, van de vrouw die wil geen commentaar geven op de zaak die vermoedelijk nog een staartje zal krijgen. Ja, Hangen de? het ja. onderzoek komt er ja. dus nog, uh, nog een vervolg. Het is uh, heel erg, ja. Maar weet je wat ook heel erg is? Die, die, die, die aardbeving in, in Turkije ja? en Syrië. Hebben jullie beelden? Ja, oh man, ik kan, ik kan het echt niet zien. Nou zag ik vanmorgen... Een, een, ik slaap er niet meer van. Nou ja, het is... Uh, Verschrikkelijk. Ja, ja, het is heel erg. Ja. Maar nou zag ik vanmorgen een nieuwsberichtje... dat er uh, in het aardbevingsgebied is er een plaats... die uh, heet Erzin. Ja. Hm? Uh, 42.000 inwoners. Daar is dus geen... Is, is Woning naar beneden gekomen. Is dat bizar dan? Dat het... En nul, uh, nul doden. Ongelooflijk. Hm. Maar wat blijkt nou? Al die, die, die gebouwen die dan, daar gebouwd zijn... dat is allemaal volgens de voorschriften gegaan. Uh, Aardbevingbestendig. Aardbevingsbestendig. Er yeah. was een burgemeester die heette Elma Soglo... Die heeft er enorm op toegezien dat er dus geen illegale bouw was. Dat de, de bouwvergunning werd alleen afgegeven als, als, er, als er goed gebouwd zou worden. Ja. Hm. En dat is natuurlijk in heel veel gevallen niet gebeurd daar. Nee. Hm. En ja, nou, je ziet de verschrikkingen. Die foto heb je ook gezien hè, van die man die, die zijn hand vasthoudt van ja. zijn 15-jarige dochter. Ach, ach. Ach, ja, dus man, de World Press foto van dit jaar is ook, ja. ook bekend. Maar uh, grijp, nou ja, morgen is er dus een hele grote... Uh, uh, Actie uh, in Nederland, hè Giro 555-actie. Mm -hmm. En uh, dat begint morgenochtend al. Uh in de ochtendshow op 3FM... Ja. daar uh, uh, wordt een, een nummer gedraaid... maar dat is op alle omroepen... hebben ze daarop uh, gezegd. Precies kwart voor negen gaan ze een nummer draaien... dat heet uh, Birdie van People... Nee, het heet People Help the People van dat is, is. People ja. Help the People is de titel... en ja. Birdie is en degene Birdie die, het, uh, is, ja, die het uitvoert. Ja, ik ken het nummer niet, maar... Uh, nou, als je het hoort, uh, dan, uh, dan weet ja. je... Ja, het oh, is dan, wel dan weet het, je het nummer al. hoor. Ja. Birdie, kun, Birdie kun, Nam Nam. Kun jij het laten horen? Ja. ja. Uh, ga ik je nu even horen. Dit is dus, uh, mensen, morgen om kwart voor negen. Kwart voor negen over alle en hier is de primeur. Ja. ja.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 Bring. Oh, and if I had to bring I'd be cold Een hele goede keuze. Ja, mooi ja. nummer. Ja, morgen kwart voor negen ja. he, op alle Nederlandse zenders, als het goed is. Ja. Hé hey, jongens, hebben, kennen jullie het uh, Kiramiek Museum in Prinseshof in Leeuwarden? Ken je waarschijnlijk. Um, nee. Die hebben nee. geweldige mooie Chinese porseleinstukken allemaal. Uit ah, de ja. Ming-dynastie. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is, eergisteren nog, dat is daar ingebroken. Hm. En hebben ze, hebben ze uh, elf stukken meegenomen? Prachtige mooie uh, oh, antieke Chinese vazen ja. en. en, en maar wat gebeurt er? Die, die, die, die dieven... die, die uh, ontsnappen... De, die, gaan, die gaan het pand uit... en die laten zeven van die stukken... Nee. buiten vallen... Ja, wat een kloot zijn. Jij was net op zoek naar lijm. Ja, ik denk dat hier nog wel heel veel Chinese puzzels gelegd moeten worden. In Leeuwarden is er bijna uitverkochte lijm, want iedereen is aan het weer aan deeltjes aan elkaar aan het plakken. Dus, nou ja, goed. Hebben ze die gasten op het oog? Nou, hoeveel mensen betrokken waren bij de inbraak aan de grote kerkstaat. Ik kon de politie nog niet zeggen, maar ze konden wel zeggen dat ze ze nog niet hadden. Dat was hun taakstraf. Ja, dat nou ja, is ja. natuurlijk verschrikkelijk als, als, als, als, als al die kapot vallen. Ja. Zonde, of niet? Ja, absoluut. Ja, dat is cultureel bedoel, is goed. De mensen de genoten daarvan ja. en honderdduizenden. Uh, ja. Nou, honderdduizenden. Weet je, uh, de vermeerde toestelling in... Uh, ja. in uh, ja, dat is uh, helemaal wat. Ja, die vermeerde toestelling in het, het Rijksmuseum. Uh, 300.000 kaarten zijn er in de voorverkoop gegaan. Die waren binnen drie uur uitverkocht. Ja, hè? zo. Dus uh, ze gaan nu kijken of het, misschien het museum s'avonds ook geopend kan worden. Er is ja. een tentoonstelling hè, van uh, 28 werken van Vermeer. Ja. Schi schitterende schilderen natuurlijk. Er zijn een paar bedrijven in Nederland die dat uh, kunstvervoer op zich... Uh, je hebt de firma ja, van, dat is wel interessant, ja. van Kralingen in Den Haag. Hiskia ja. van Kralingen die doet dat met die gele autootjes... met het aparte logo, mannetje erop. En dan heb je in Hoofddorp de firma Jan Kortman uh -huh. aan de Ringweg... Dat was die panden waar vroeger Baux en Long zat. Ja. helemaal ja. uitgebouwd, ook een pand erbij ja. gezet. Die en... Uh, er is nog een uh, bedrijf, daarvan ben ik even... Als vroeger had je uh, Brinks Gerlach. Maar dat bestaat niet meer. Nou, daarna ben ik even kwijt. Maar of al die uh, vervoeren, die schilderijen. Want wij hebben dat natuurlijk toen de KLM de 747-Combi nog had... Ja. Hebben wij veel van die schilderijen over de wereld uh, Voor Een groot deel vrachtoffer en ja. passagiers. Ja, ja, en er was altijd de discussie. En daar is volgens mij nog nooit iemand echt uitgekomen... Of die... Uh, schilderijen nu in verband met de mogelijke druk op het doek... in de vliegrichting vervoerd yeah. moesten worden. Of, of dat die gewoon uh, ja, lateraal mochten. Weet je. Dus dat ja. is altijd wel heel, uh, heel, apart. heel apart. Maar uh, ja, want, uh, uh, ja, er zijn ook speciale verpakkingen voor. Hè. Dat kan ik me uh, voorstellen. Ja. Moet allemaal, ja. uh, en er heel gaat heel ook een koerier uh, mee van het museum vaak. Want Tuurlijk. wij hadden dan uh, op Schiphol... in die ruimte waar die huh. waren opgeslagen... zat er de hele nacht of zolang dat schilderij op de grond stond... Een mannetje op een stoeltje naast die echt ja, een stoel ja, in de Beveiligers, ja, maar ja. Ja, die, die, die werken zijn natuurlijk miljoenen waard. Ja, dus, en onvervangbaar. Ja, en die verviel niet in slaap, Frank. Nee, nee, nee. En, en onvervangbaar. Onvervangbaar, ja. ja, dus het is ja. Al, uh, ik al, zei al, net 300.000 kaart, dat dus is 450.000 kaart overkomen. Ongelooflijk. Ja. Ja, en, en, uh, to, hij is tot 4 juni, dus uh, ik, ik ben er zelf van plan om erheen te gaan, want dat, dat lijkt mij wel uh, heel mooi eigenlijk. Ja, het is een bijzondere en als je dat dan afzet, ja, beauty is in de eye of the beholder, zeggen de, de Jenken. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld helemaal niets met uh, zo'n Mondriaan bijvoorbeeld. Misschien nee, is het nee, wiskundig, een, uh, moet je er banaan wat dan ook, weet je... En ja. hoe is Afraid of yellow, uh, Red, of, uh, nog iets. Red oh, dat is een soort abstracte een shit. Ja, ja. Maar de Appel. meesters uit de, de, de middeleeuwen, weet ja, je. dat vind prachtig. ik echt jongen. Oh. En die vermeer met zijn licht dat Ja, uh, waanzinnig. Maar hij was toch ook, ook bij... degene van het Melkmeisje? Die ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja, die, die hangt er ook. Ja, en, uh, ja een Meisje met Parel. Er zijn heel uh, bekende schilderijen bij natuurlijk. Dat is kunst. Maar ik vind ook het Frans Museum al fantastisch om over dichtbij musea gesproken naartoe te gaan. Ja. ja, die kunst spreekt mij gewoon ja. vele malen meer aan. Ja, hij heeft maar een 37 schilderijen gemaakt, he, die van meer. Ja. En daar hangen er 28 nu in, in, in ja. Nederland. Ik weet niet waar die andere uh, negen gebleven zijn, maar. Ja, Particuliereigendom. Uh, uh, ja. Maar in het verlengde even van uh, entertainment, wat het eigenlijk mm -hmm. ook is natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Uh, las ik het heugelijke nieuws dat... Uh, moet er maar afwachten of de, hoe dat er verf <laughs> komt. John Cleese weer uh, de humor gaat ja, op. Ja, klopt. Oh, ja? Ja, er komt weer uh, een nieuwsteerietje. En weer gaat komen een film. Ja. Ook omdat hij helemaal klaar is met al die woke shit. Ach. En uh, wat je wel en niet mag zeggen. Ja. Maar, en, en dat vond ik wel mooi in het interview wat men met uh, John Cleese had. Ja. ...merkte hij terecht op... Ja, je, ...als je tegenwoordig rekening moet houden... ...met wie je... ...of wat je allemaal kan kwetsen... Hij zegt, ...dan kan je helemaal niets meer zeggen en doen... Ja. ...en ja, wat ik ook altijd zeg... ...humor is helaas nu altijd... Uh, ...gebaseerd op veelal ongemak van anderen... Ja. ...dus weet je... ...en ik vind het wel mooi dat hij... ...en ik hoop ook echt dat het uit de verf komt... ...om een beetje tegenwicht te bieden... aan al die doorgeslagen shit... Ja. Van inclusiviteit en genderwappies. Um, gender maar het is eigenlijk uh, wordt het weer uh, uh, gebaseerd op het hotel, hè? Voltitaal uh, ja. ja, ja, hoor. Ja, ja, ja. En zijn dochter heeft dan ook een ja. belangrijke rol ja. oh, in, uh, ja. in de film. Ja, dat is maar erg benieuwd. Is de film ja. of uh, worden het weer uh, deel een hele serie? Ik, ik dacht dat het een film was, wordt. Ja, zou maar heb ik ja. Dat ja. Niet Mocht even kijken. En dan snap ja. ik zo het antwoord uh, ja. opgeven. Maar ook maar. 12 afleveringen over gemaakt yeah. van ja, ja, Towers. Ja, maar dat blijft... Maar dat blijven gewoon goede afleveringen en uh, ja, ja. het is... Uh, ja. dat is ja. Nou, en nu zou dat ook niet meer door de beugel uh, kunnen. Nee, uh, al helemaal en, niet. En, en dat Alo allo zelfs volgens mij... <laughs> nee, maar, ook niet. Ook uh, niet meer. Uh, met uh, de Madonna, dan ook die creëert Big Beat nummer doet Ja, er toch wel een beetje uh, scheid aan. Ja, daarom maak ik die film. Zullen we nog even een fijne nummer er even tegenaan smijten, jongens? Want dit is vriend Joe Jackson and stepping out nog even lachen over het uh, verhaal van John Cleese wat uh, Frank uh, de wereld in uh, slingerde. Uh... Uh, het zit uh, nog even anders. Het is niet een film, Frank. Het, uh, het nee, blijkt te, uh, dus je, toch een, uh, toch een, een nieuwe reeks ja. te worden. Uh, maar er zitten nog wel uh, wat, uh, wat grappige dingen in. Uh, want ja, uh, hij heeft dus, wat je, uh, wat je al eerder zei, anti woken ja. Maar uh, er waren toch ook uh, de iconische aflevering, bijvoorbeeld van The Germans. Die heb jij uh, denk ik ook wel meerdere ja, malen gezien. Ja, ja. Daar is al een waarschuwing te zien... voor de raciale stereotypes en taalgebruik. Met name uh, uh, om een scène waarin de dementerende oud militair Major Gowen racistische termen gebruikt in een poging om exact te zijn over de benaming van Indiaanse en Caribische cricketspelers. Fantastisch, ja, en nog maar beter duidelijk. Ja, en Clears noemde de Germans een parodie op de Britse obsessie met de Tweede Wereldoorlog en hij heeft een karikatuur van die Major Gowen altijd verdedigd als functioneel lachwekkend. Dus, ja. Uh, want uh, ja, dat, dat ging nog als een rode draad van don't mention the war, I've got away, I've mentioned it once and I've got away with it. So, uh, was ja, dat, uh, nou, er worden weer uh, goede grappen gemaakt. Denk ik, nou, dat moet ook wel de kunnen denk ik. Ook, ja, ja. Beetje harde jongens, grap hadden we hadden het net over uh, schilderen uh, van meereters. Ja. Weet je wie er ook een schilder is? Nou? Martin Faber. Martin Faber ja, van, die, van, die, het, van het, okay. het welbekende hotel. Die stuurt okay. mij een berichtje. Goed bezig. Ben aan het schilderen. Laatste loodjes voor de drukte van komend weekend. En luister naar jullie programma. Nou, ja. dus we hebben in ieder geval één luisteraar. Dus ja, ja, Martin uh, Faber. Ja, ja, ja Martin Faber van ja. het uh, Hotel Faber. Ja, van de mooie witte Audi. Ja, inderdaad. Van de mooie witte Audi. vierlaaggedreven auto. Dus dat vind ja. jij een mooie auto, ja, neem ik aan. Nou, ik. Uh, ben jij niet zo van de Audi? Uh? Nou, ik vind. Ik heb daar wel, dan wel weer mee door de leeftijd. En door de staat waarin de auto verkeert. Uh -huh. En ook. Ook wel omdat het een voorwieldrive wheel drive is. Een ja. Audi natuurlijk. Mm -hmm. was Het een van de eerste four wheel ja, drive nou, dat, volgens dat, mij. Dat, dat weet ik niet. Dat, dat denk ik niet. Maar jij dus bent meer van de Amerikanen waarschijnlijk. Ja, dus, toch? oude Amerikanen gaat me ja. hartstikke wel heel snel verkopen. Ja, maar, ja. maar. maar ik weet nog, uh, jij hebt het over die Quattro's. Uh, in de tijd dat ik net de baan uh, begon te spuiten bij slotenmaker. Kwamen die auto's dus voor het eerst eigenlijk uh, ja, in, okay. in, uh, in uh, op de markt. Maar het was uh, toen al uh, behoorlijk een, uh, een auto die zijn tijd veel vooruit is. Ja, maar ja, uh, nou, dat, dat zeggen ze ook. Voorsprong door techniek. Ja. Ja, ja, ja, Voorsprong door techniek, uh, ja. Nou, ja, ja. Audi is een prachtige auto. En uh, nogmaals helemaal omdat... Ja, het is dat oude auto's zijn sowieso leuk vind ik. Het zit ja, ook niet nou dat is waar. In. Allerlei shit in waarmee... Uh, <coughs> weet je, nee, mensen wanen zich veelal onschendbaar in een moderne auto. Ach. Omdat ze honderdduizend ballonnen hebben... En uh, uh, leencorrectie en weet ik veel wat voor onzin er allemaal in de moderne auto's zit. Chinese ballonnen toevallig uh, bij? Nee, geen weerballonnen. Uh, <laughs> <geen> <laughs> nee, dus ik, uh, ik, ik heb wel iets met, met oude shit. Ja. Ja. Van 87 is die, hè, die, ja. uh, die Audi Quattro. Ah, dat ja. bedoel ik. Zegt Martin nog even. En hij liet ook laatst weten dat er een hoop geld wordt geboden aan, uh, voor, uh, ja. uh, op veilingen voor uh, die oude Audi Ja, er zijn bepaalde types. Uh, maar hij, de... hij zou hem, hem nooit verkopen. Dat, nee, uh, kijk, had, dat is dan wat klasse. Ja, dat vind ik wel, ja. Dus Martin, dan als je uh, van geld ja. dus Martin, als je uh, lekker luistert, ja, auto houden en gewoon ja, uh, verder uh, lekker met schilderen. Zo is dat. Zo is dat. Geef, de, geef het hotel maar een. Of neem er nog een Amerikaan bij of zo. Ja, uh, ja. Frank ja, weet er ja. alles van hoor. Ja, om, uh, ik kan altijd Frank Ja, dat wel. <laughs> hey, uh, carnaval, kan jij dat nog doen of niet? Nee, dat nee. is vriend, trouwens wel uh, een leuk verhaal over Carnaval. Ik Vertel. Wat ah, is Carnaval? Nee? Heb je nee ik, vind ik heb altijd het idee van die mensen die lopen het hele jaar door een circus chagrijnige schoen. Ja, nou, nou, dat is niet nou, waar. zo nee. waar. Het was nee. in Limburg nee, niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, het was gisteren had ik. Uh, ik ben ook lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Ooit had je lid van kan ja, nee, de kanaal. Nee, dus nee, nee, nee, nee, ja, nee. Maar ja. wij hadden een uh, vergadering gisteravond in. Gezellig. In die unicum, want dat is onze vergadelokatie. Ja. Okay. Maar kon binnen zitten. Nou, uh, het eerste wat, uh, wat er gebeurde waren de duinknijnen die uh, daar een uh, oh. zitting hadden gehouden. Dat, uh, dat was de Carnavalsvereniging oh, die hadden daar. Ze hebben wel een grappige carnavalsplaten gemaakt, ja. denk ik. In, Polone... door... In Polen bra... nee, gingen ja. uur een uur en nu heb ik een ja. Ja, bra... ja. Brabantse nachten zijn ja. lang. Alleen Maar uh... ja. ja. Arie Ribbens, jongens, de obers hebben pauze... vind ik altijd een heel briljant. De obers ja. hebben pauze. Ja. Nou, het, niet het, het, was... het is wel even leuk. He? Ja, ja. Het was vroeger natuurlijk een carnaval. En Sanford was groot, hè? Dat weet je. Ja. We hebben ooit nog, zelfs nog twee nou, carnavalsverenigingen gehad. carnaval boven de rivieren. Ja, voor boven de rivieren was Sanford wel een... Hoe zei je ook alweer, Frank? Arie Ribbens? Arie Ribbens, ja, ik weet niet hoe het nummer heet van de titel... De, ze, nee, een carnaval nee, jongens, van kijk, nou, Arie, ja, Arie Nou, wat we nog in Samvoort wel over ja, hebben wat? en dat is natuurlijk hartstikke leuk, is het kindercarnaval dat uh, gaat weer okay. uh, komen kijk in aan. de kroch komende zondag dus uh, alle uh, ah. men, mensen met kleine kinderen je, je, je moet er gewoon heen gaan ik ben er vroeger geweest met mijn dochter en die vond het hartstikke leuk als ja. ze een jaar of 5, 6, 7 zijn hé hey, Arie, ja, deze, ja. het is Arie Ribbens ja. ja, dit is wel een ja, dit is wel een uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja, Ik heb niet zo'n carnaval, maar dit vind ik dan wel weer erg goed. Staat een paard in de gang, toch? Niet? Nee, dat is oh, dat van man ja, van ja. <laughs> ja. Nou, jongens. Die had uh, er ook uh. nog van. Uh, ze rookte in de kamer en ze rookte in de keuken en overal lagen peuken. Die vind ik ook oh, fantastisch. Ja. ja, dit is helemaal rijden. Nee. Ja. Ja. Godverdomme, wat mooi. Deeg. <laughs> Maar wat is de titel, ja, van dit lied? Dit is Polonaise Hollanden. Polonaise Hollandaise. Oh ja, Polonairse. ja. ja. ja. ja. Nee, mooi hoor. Uh, maar goed. Maar goed, uh, jij gaat ook niet naar Limburg nee, niet. om uh, daar... Nee. Uh, of, um, uh, moet, ja, daar hadden we het gisteren ook over. Er schijnt een soort uh, dresscode te zijn... Uh, als je de carnaval wilt vieren, want uh, in Oeteldonk, dat is dus Den Bosch, ja. dan, moet je dus een bepaald, uh, ja, dan moet je er wel een beetje op lopen uh, zoals uh, uh, zij dat hebben voorgeschreven. Gewoon dus een dat je niet Zoiets ja, met, met, met, uh, nou, met rood, rood en blauw niet, uh, schijnt erin uh, uh, te zitten. Ja. En ga niet met een afwijkende kleur, want je wordt er uh, uitgeknikkerd uit Oeteldonk. Is dat nou, ja, ja, ja. Als je hebt gewoon 4 euro voor een biertje... Uh, nou, dan, dan, dan doen ze het niet je moeilijk over. een beetje tolerantie is wel gewenst tijdens het carnaval, toch? Is dat zo? Denk ik. Nou ja, kijk. Uh, ik, ben, ik ben zelf een aantal keren geweest in echt. Dat is een, een Limburgse plaats. Ja, ze Limburg. Ja, Limburg. Ja, echt Limburg. Maar um, um, dat is wel heel gezellig hoor. Ja, ze hebben wel lekker bier ook. Ja. Gulpenur. Brand. Ja, nee, ja. ja, ja het nee, Alleen je krijgt het dan, dan wel. een punthoofd van brandbier, heb ik me laten vertellen. Is dat zo? Is dat zo? Ja, ja, ja. ja. Maar oh. jij zou meteen een hele krat leeg. Ja, dat moet je niet doen. Ja. Onder, de, onder de 30 pilsjes ja. uh, merk je dat 30 dan ik niet? Nee, boven de 30 pillen. Merk je <laughs> nee, dan merk je er ook niet zoveel meer van. <laughs> ja, ja. Nou, we gaan nog even van een stukje muziek naar. Ja, denk ik er, Ribbon, nou, nee. Het oh. is half twaalf zie ik al. Dus we gaan hem weer, weer eventjes door je heen gooien. Jaap's nu. Ja. Ja. En nu is het tijd voor. Jaap's kutnummer. Trapped and alone, you work to the bone, just so you don't fall behind You put on a show, so everyone knows, you're making the most of your time And it wears you out, I know, but I'll be there when you need me It won't always be easy. we can look for a meeting and build a what we believe in outside the walls. There's room to be small, to feel things you never felt. In the calm after the storm, we can make a place we long for. Take our time and make a amends for how we lived before. But well, I'll be there when you need.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 En dat was hem. Mooi nummer, ja. Ja, kippenveld nee, ik, ik kan niet ja. anders zeggen. Echt um, uh, heel mooi. Ik uh, ga er ook nog even wat over zeggen. Want nou, de, de man heet Sven Ros. Uh, dat is uh, zijn naam uh, waar die media optreedt. In het echt heet hij Sven Reus. Uh, komt uit Hoogkarspel. Daar is hij geboren. Hey, uh, ja, uh, ja. Nee, Ben jij in de buurt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, als... ja. Ik ben in behoor, ja. Uh, ja. Karspel, dat dat broek geboren. Hoogkarspel. Dat zit ernaast. Grote ja, dat zit er allemaal bij. een wordt Stedenbroek. Ja, ja, ja, ja. Maar hij... Ik weer de topografische uh, uh, ja. middelen. korte broek. Ja, ja. korte broek. Ja. korte broek. Maar uh, Sven is al een tijdje aan de weg aan het uh, timmeren. Hij uh, zat als klein jochie... Uh, maakte die al songs midden in de nacht. En dan uh, moesten ze hem... ochtends uh, slapend uh, wakker maken... omdat hij uh, weer eens in de nacht een uh, liedje had geschreven. Dit uh, heeft hij uh, ook uh, geschreven. Maar er zit één uh, songtekst in... die mij uh, eigenlijk uh, behoorlijk raakt. Dat uh, is... Outside the world, this room is too small to feel you ever felt. Wat wil zeggen dat we de wereld uh, wat minder bitter moeten bekijken, omdat er uh, nog genoeg mooie dingen zijn in de wereld waar we wel van kunnen genieten. Not en hij zegt uh, eigenlijk uh, ook min of meer van als je zo verbitterd bent, dan uh, zijn er altijd wel mensen die, uh, die jou daar uh, willen bij helpen om de wereld wat minder bitter te zien. En Dat, dat is een, niet, een beetje ja, de strekking ook, van het uh, verhaal uh, ja, eigenlijk. Emotionele ja word Je wordt er een beetje emotioneel wel. van. Uh, maar heeft, uh, inderdaad, dat ja, is een mooi Dat zimmer. is een beetje, ja, een beetje eigenlijk, eigenlijk uh, de ja. strekking van het verhaal. Ik heb er ook uh, naar gevraagd en uh, hij zegt, ja, uh, je zegt het uh, precies goed. Nou, dit dus, wordt de ster. Ah, nee, ik ben hier om, uh, om even oh, wat, uh, nou wat ja, muzikanten je gewoon, aan uh, je te pruisen. Dus, uh, ja, nee. heb jij ja, ja, ja. hebt jij ja. de sport en ik heb dit onderdeel. maar jij krijgt er geld voor niet. Wat zeg je? Ik krijg er helemaal geen geld voor. Ik krijg er alleen een dankjewel voor als ik een mooi stukje op geschreven heb. Nee, maar goed. Dat nee, is nee, dat is een mooi verhaal, ja. een nog. mooi nummer trouwens ook, hoor. Uh, ja, kan niet volgende week op Radio 2, uh, mensen. Dus, uh, ik ga, ja, op, ik ga er, Nou, oh. laat ik, laat ik uh, even mijn best uh, doen dat die volgende week op Radio 2 is. Dat zal niet uh, gebeuren, maar... Uh, is er wel eens bij iemand bij jou aan de deur geweest die zegt van... Nou, u heeft mos op uw dak zitten. Dat wil ik wel even afhalen. Uh, dag, voor uh, 80 nee. euro. Nee, nou, dat nee? gebeurde wel bij een vrouw in Amsterdam. Oh. En uh, een hele aardige man, een, ja. Eng, Engels sprekend weliswaar, maar ja, die ging voor 80 euro. Die... Toen zegt hij, uh, komt hij binnen, hij zei, ik heb zinken uh, gezien, uh, uh, daarom komt er vocht uh, door het dak heen. Hm. Uh, voor 5, 475 euro wil ik dat ook wel even repareren. Nou, dat is goed. Uh, Toen kwam hij een dag later en hij zegt, van, ik heb meer slecht nieuws, want er is een balk verrot. Uh, 5.000 euro, dan, dan ga ik dat helemaal voor u... Uh, uh, uh, maar er was één probleem, want er moest een kraan komen... en daar moest 20.000 euro borg voor uh, die vrouw betalen, betalen. Uh, maar dat was nog niet alles, want uh, uh, daarna is het ook nog eens keer zo... dat er een... Uh, een vrachtwagen moest komen, uh, ook voor 20.000 euro. Uh, en, en die vrouw die heeft alles betaald. Uiteindelijk 53.000, 53.500 euro. Was dat een dame in Zuid of zo? Ja, ik weet niet wat er, wat er gebeurd is, maar... Uh ze, ze, ze zouden dat geld allemaal terugkrijgen, want er uh, moesten ook nog 5000 euro. Als dat zou storten, dan zou het allemaal in de boeken verwerkt worden en ja, dan zou het gewoon Dat is verhaal worden. eigenlijk, ja. Yes. ja. Nou, ze wachten nog steeds op hun geld, oh. maar uh, ja, dat, dat soort oplichters... Dat, dat, dat, Ongelooflijk, hè? Ja. Maar dat trap je toch niet in, normaal nee. gesproken wel? Maar ja, ja, nee. Dit trapt, nee, nee. Maar het is toch verschrikkelijk dat dat soort lui rondlopen. Ja, inderdaad. Echt, jongen. Maar dat, waar, uh, dat zijn Ieren of zo die ook veel dat, ja, dat dat dingen is doen. Ja, uh, hoe noemen ze het ook weer uh, rondreizen Ierse circus? Ja, inderdaad. inderdaad ja, ja, ja. Irish travelers. Irish travelers. Irish Dublin. Ja. ja, je kan beter de Dubliners zeggen. Ja. ja, ja het, het is leuker, toch? Een, ja, een soort carnaval. Een, een soort carnaval. Minder, uh, uh, ja. een soort carnaval. Ja. Maar uh, daarover gesproken, ik heb toch weer uh, even een carnavalsbericht hier. Want uh, het klinkt als een tekst van de speld. Uh, carnavalshit in de banden gedaan vanwege een... Uh, link met alcohol. Wat is er namelijk het geval? Uh, er is een een of andere carnavalslied en dat heet Ladders Zat. Ladders Zat. Ja. Oh, ladders Zat. Uh, ladders ja. zat. Ja. Uh, het is van het uh, welbekende uh, duo van Gully en DJ, uh, DJ duo Lanterfangtje. Die bestaan er, er nog. Ja, oh ja die leuk. bestaan nog. En het nummer gaat uh, niet eens over alcohol. Een carnavalskraker zonder bier, dat bestaat bijna niet. En toch gaat Ladderzat eigenlijk over een do-it-zelf zaak... waar ze het altijd over zat hebben. Dus uh, dat is een beetje de dubbele bodem van het uh, verhaal. Uh, het gaat dus niet over alcohol. Dat zegt uh, een van de mensen. Uh, en het gaat meer over een meneer... die een bouwmarkt op zoek is naar een ladder... en van de verkoper te horen krijgt... Uh, dat uh, de Ja. Ja. Hello, oh, we hebben een ladder zat hoor. Dus, ja, dat is dus uh, ik had ja. dat vroeger in een plaatje met saté, toch? Jij? Heeft u, u ook thee? Ik heb saté. <lacht> <lacht> jij ook een carnavalskraker? Eh? Nee, geen, nee, we nee. hebben natuurlijk wel de carnavalskraker met het ja. mannenkoor natuurlijk. Uh, ja, Drinklied, toch? Ja, drinkliet, ja. Ja. Drinkliet, uh, drinkliet. Uh, uh, Zag hem maar vergaan, even kijken de of ik hem nog kan vinden. Heb jij, heb, jij daar, heb jij daar ooit mee opgetreden, of niet? Met dat lied? Nou, we hebben er een tweetal tv'tjes mee gehad. Ja, dat maar klopt. Eén tv'tje ja. zo, uh, dat is dus nooit nee, uitgezonden. dat klopt. Omdat ja. uh, nou. Maar uh, voor de rest uh, we niet veel. Maar we zijn met het Stamvors Monaco, uh, tenminste een aantal mensen van het Monaco. Door dat lied uh, kwamen we in contact met uh, een carnavalsvereniging, een etteleur Brabant. Oh, toen dus zijn we daar met een mannetje of 15 of 20 heen gegaan Ja, in een tent. Maar je kunt je voorstellen dat bij het drinklied, als je iedereen aan de bier yeah. en drinkt, en dan yeah. ging tegen ja. <lacht> <ging met> het plafond <lacht> aan en die eigenaar die denkt, oh wat gebeurt hier? Zeg. <lacht> Helaas, je bent, je bent oh man, ik heb daar wel. We hebben er wel ontzettend veel. Het is helaas, er is geen YouTube-versie. Nee, dat weet ik heb Je hebt het op opgesloten. Het is, is er is, niet. Het he? is er niet. Nee, nee jammer. Maar ja. dat, dat drinklied zegt. En uh, ik, ik kan me nog herinneren dat de avond tevoren... hadden ze voor het optreden in Arendonk, ja, de kus, Arendonk. Avond, ja, ja, ja. de avond ervoor hadden ze optreden gehad in de kerk. Ja, dat zou kunnen, Ik ja, dat weet niet. een aantal luiden, dat dus afgerukte mouw of een rak, <laughs> rok of zo. en dat soort dingen. Maar de volgende dag in de bus en, dan had je nog een soort, uh, weliswaar een beetje rudimentair uh, gebeuren. Grensovergang tussen uh, ja. uh, uh, Nederland en België. De Hazeldonk. Hazeldonk. Ja. En daar uh, zat om elf uur vanmorgen van een aantal heren aan de koffie <laughs> met de koyakken. En uh, die moest, uh, Van Dico die moest het uh, spul weer bij elkaar uh, harken. harken. En ja. dan, uh, ach. Maar die Pierre Cartner die kwam op een gegeven moment naar mij toe. Uh, en die zei, zeg je, dat, uh, dat is een leuk ding. En het is net of de jongen zegt, je al een biertje op hebben. Ik zei, man, je moest eens weten. <laughs> <Ja>. <laughs> In half de sportkantine was al leeg gezogen. Ja, zo. ja toen dat was on, ongelooflijk. Ja, ja, ja, uh, ja. Uh, ja, dat waren mooie tijden. Ach, ach, ach. Ik denk 82 of zo. Ja, was dat 82? Ja, ik denk het wel. Maar dat zeg je ook op het tv'tje. Ja. Uh, nou, ik weet nog goed dat jij uh, Jeroentje Reumerman... Uh, ja, moest vasthouden. houden. Moest houd, een Colbertje uh, uh, Kon uh, jij hem van achter zo'n ja, Colbertje uh, vasthouden? houden? Dan, uh, dan ja, viel hij om. Ja, anders viel. Want hij was zo ja. naar voren gevallen. Dat is ja. ja. <laughs> zeker, ja. ja. Hield hij het niet meer vol dan? Nee, nou, nou er ja. Er zat ook een beetje drank in. Dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Ja, hij was wel lichtelijk aangeschoten. Ja. Laten we daarop houden. De mocht er mocht geen naam mee bij eigenlijk. Ja. <laughs> Maar het was bij de opname begon het al in, bij, uh, in de studio van... Ja, maar dat duurde ook zo lang. Dat, uh, dat, was, natuurlijk, dat, ja. dat was natuurlijk de fout dat ja. het zo lang duurde. Want ja. wij waren er om een uur of uh, ja. tien, half, uh, elf al. En we moesten geloof ik om zeven uur, was die opname ja. of zo. In Arendon uh, dus, in, uh, het, ja. ja. En we moesten één keer even uh, oefenen dan, weet je ja. wel? Een soort repetitie. repetitie en een generale. Ja, maar repetitie. daar zat dus uren tussen. Ja, maar moeten we nou die in sport... al die uren ja. gaan doen? Nou, eerst zaten jullie in de zaal, maar het was geen succes. Nee. Toen hebben ze in de, de... Een Sportkantine geprobeerd. Ja, dat gekocht. klopt, ja. Van ja, van ja, dat klopt. En een bierpomp ja. aangesloten. Ja, ja, ja, ja. ja, toen was het, ja. ging iedereen ja. los natuurlijk. Ja. Ja. Het uh, bier ja. vloeide rekening. Ja, toen uiteindelijk de opnames waren, was iedereen zo, ladders wat. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is toch nog wel beeldmateriaal van. Maar er waren ladders zat. Ja. Ja. Lodders, Lodder zat, zat, ja, zat, ladders, zat ja. Dat heb je er wel ja. even iets weer. Ja, en waren ze bij de plaatselijke, plaatselijke bouwmarkt geweest en de, de, de ladders opgehaald, of niet? Ja, dat ja, ja, ja, ja, zou nou, zo nou, nou, kunnen natuurlijk. Nee, meer, meer bier opgehaald, alle, allemaal. Mm, ja. ah, maar dat was uh, gewoon uh, een uh, hele uh, memorabele dag. Ja. We zijn s'avonds nog aangehouden, weet je dat nog? Oh, ja. uh, bij uh, Amstelveen ergens in de buurt. Gewoon een politieauto uh, uh, oh. rijden. Moesten, uh, <laughs> ja, het doet mij goed. Gelukkig, die, die, die, die, die chauffeur niet. Nee. Maar, uh, nou... Ja, als je de deuren de van de bus overde, stroomde het ja, buiten. Joh, ja, die kwamen die, kwamen <laughs> die bus in en uh, je zag ze bedenkelijk kijken. Want ja. de alcoholdampen kwam ze <laughs> tegemoet. <laughs> oh, uh, Dus ja. iedereen, uh, ook een oude woorden tegen ja. die agenten en zo. En, uh, ja, dat, was, uh, dat deed me toch een beetje denken aan een uh, gelijkwaardige situatie waarbij we met... Uh, ook zo'n beukbus. Weet je, met ja, scheeplampjes ja. achterin. in zijn zitten ja, ja, ja. Op de vrijgezellenavond van Frits de Groot. Ja. Uh, gingen we naar. Uh, Kasteeltje in Wouterichem om daar middeleeuws te eten. <laughs> dat was zo weerzinwekkend. Als er nu nog mensen zijn die ooit het plan hebben opgevat om de middeleeuws te gaan eten in Wouterichem, dan zou ik beter niet zeggen dat je het zand voor de kom. Ja. Dan kom je er alsnog niet in. Ja, nee. is het ja dat is dramatisch. Noem eens twee dingen. Die... Nou, de, de, ze hadden dan zo. Uh, uh, middeleeuws gebeuren. Je ja. de, de persoon in kwestie, de, de vrijgezel, gezel... de Groot in dit geval... kreeg zo'n Rembrandt-pet op. En die werd dan uh, met een slabbertje... en die werd dan met zo'n kapmes... Uh, zo'n machete aan tafel uh, geschoren. Oh, ja. En uh, er was verder geen bestek. Die kreeg zo'n dolk kreeg je geplant. In de tafel. En op een gegeven moment uh, kwam dus er zo'n soort... Uh, herout. eentje met een trompet en eentje ontvouwde een perkementenrol met haar op het menu. En dan... En na uh, een beetje middeloos uh, gebrabbel. Ja, ja. En op een gegeven moment. Uh, ja, de, en dat, toen kwam het start. zijn. Denkt u erom, heren, dat het niet de bedoeling is dat er met het eten gegooid wordt? <lacht> Nou, dat, dat gebeurde dus nou, uh, toch dat wel uh, klaar natuurlijk. Ja, ja. Niemand verstond het echt uh, Dus uh, de <tast> mensen die daar zaten met gezellige gezinnetjes... die wisten niet hoe snel ze moesten afrekenen <tot> ja. en het pand verlaten. <tot> nou, de reruggen hingen aan de balkenzondes, de rode wijndroof op de muren. We kwamen eigenlijk uh, veel te vroeg weer bij de Bastille aan. Toen nog van Han en Jaap. Waren u eruit geschopt? Uh, of niet? Ja, wat, wat zijn jullie vroeg? Ja, we moesten weg. <totot> ja, en toen op een gegeven moment uh, deed iemand nog de erkerdeuren de open van het restaurant. Toen ben ik op een antieke, of ik, uh, en die nezen volgens mij op een kantieke ijskokkar de straat gefietst bijna tegen een politiewagen aan <lacht> die net voorbij kwam. Nou, het was echt... Ja, ja, oh. ja, ja. Maar we hebben ook nog 250 of 300 gulden servies afgerekend. Oh ja? Ja, want dat was natuurlijk... Uh, het ja? werd niet alleen met eten gegooid. <lacht> Bij de Griek hoeft dat niet, hè? Want dan, nee, dan mag je borden kapot ja, ja, Nee, nou, in Woudingham was het niet helemaal de bedoeling. Niet nee, helemaal Op een gegeven moment riepen ze om met die trompet van achter de bar, want en er ging de er is een halve persik in. Ja. Hup. Het persik in die trompet. Plaat. Dus die mensen durfden ook niet meer... Joh, uh... joh. Nou, echt. Het was spekglad om die tafel heen. Ja. Mensen die ja, nog durfden soms, te ja. bedienen... die, die flikkeren dat min of meer. Ja, zit ik zit bij, bij dat beeld ja. te bedenken... Van, dan komt die uh, gast oh. met die trompet... en die glijdt dan op een gegeven moment... Ja, en dan, nou, dan, nou, ja, ik weet wel heel, heel, heel hilarisch. Ik, maar dat ik weet ik niet gebeuren. Ik weet bijna zeker dat het in de middeleeuwen ook gebeurt. Ja, ja. Nou ja, ik denk het wel. Ja. Maar ik heb niets gegeten, ik heb alleen maar gelachen. Ja. Ik kon ik, ik ja. geen hand noemen. Is er nog zoek? Ja, hup. En dan ging die hele pannen af. Ja. Ja. Ja, en de groot. enige wat paardengroot, uh, God hebben zijn ziel, nog kon uitbrengen was... Ach, wat een merkwaardige bistro dit. Die ja. dacht rustig te kunnen eten, maar ja. terwijl de halve reerrug overvlogen... Ja. en de gebraden kippen en hertenreten, nou ja, fantastisch. Geweldig. Goed, we Geweldig. gaan uh, nog even een ja, stuk uh, ja, muziek uh, leid, laten horen. Uh, nee, ik heb een uh, top 10, zowaar. Ja, uh, ja, ik had uh, er ook uh, een, maar uh, ga, uh, gaan, uh, ja. ga je gewoon. Ja. Ja, ja, nou ja, goed, ik weet niet wat jij als top wat had ik eigenlijk volgens mij... Uh, top 10 van uh, uh, meest dure uh, uh, steden in uh, de wereld. Oké, okay, nou. Uh, dan... Ja, maar het maakt mij niet uit hoor. Nee, oké, okay, maar goed, dat maakt niet uit. Laten we eerst nog ja. even een stuk uh, laten horen van Fleetwood Mac en Hold Me. Ja, heerlijk. Ja, Mac is een geweldige groep natuurlijk. Ja. Prachtige nummers gemaakt. En dit is er een van. Ja. Cool. Um, bij afwezigheid van Ger. Uh, want we hebben altijd een top 10 aan het eind van, uh, van deze show. Van het of het programma. Ik, ja, heb ik er toch nog een weten te vinden. Dus... Dit is Geest Top 10. <tie> <tie> <tie> <tie> Juist. Um, want, Gooi hem uh, Ja, laten we hem even uh, erbij pakken. Um, want ik heb hier een top 10 van huisdieren die rijker zijn dan jij. Huisdieren die rijker zijn dan jij? Ja, die, het, uh, door die geld uh, nagaan. Nou, ja, door van eigen van eigenaar of zo. Nou maar... goed, dus, uh, daar komen we op. Um, op 10, Minter, Juice en Callum. Die staan op 10. Dat zijn hondjes? Dat zijn hondjes. Want okay. uh, deze drie honden erfden een deel van het fortuin... dat modeontwerper Alexander McQueen naliet. En op die manier zou er zeker iemand voor zijn honden zorgen... wanneer hij er niet meer was. Ja. In totaal kregen, uh, deelden de drie honden een bedrag van 75.000 dollar. Oh, dat valt me nog mee. Maar ja, over de eerste 75.000 dollar... Kan nee, je kan de er, een, een, een, er wat brokken voor kopen, zeg maar. Ja, maar dat klopt. <laughs> Bonzo, sowieso. Nou ja, Bonzo uh, waar, je, waar je voorlopig ja, ja. helemaal bang van wordt. Uh, dan op 9. Tina en Kate. Uh, Tina en Kate zijn twee border collies die een fortuin van 450.000 pond wisten te erven. Kijk, uh, dat zijn bedragen. Ja, een bedrag dat hun baasje Nora Hart wel uh, hen naliet... toen ze stierf in 2002. En beide honden leven nog steeds in hetzelfde huis... en worden onderhouden door de conciërge die ook een deel van het geld kreeg. Al was het dan wel een stuk minder dan de honden zelf. Dus in dienst van de honden zijn. Ja, maar ja dat, dat geld voor die honden is... dat uh, beheert hij dan ook toch, of ja, niet? Dat, dat dat ja, dat, dat lijkt mij dan wel, ja. Ja. Uh, Dan op 8, Bellamia... Het gaat over de, ja. de, de honden die rijker zijn dan jij, Frank. Dus, ja, uh, en deze poedel die kreeg maar liefst uh, een miljoen dollar van haar baasje. En de eigenares besliste dat ze liever het geld gaf uh, aan haar hond dan aan haar twee zonen. En jaarlijks krijgt Bella Mia 100.000 dollar zakgeld om haar poten en haar vacht te laten verzorgen. Dus kortom, naar een schoonheidssalonnetje, hier en daar een functje, doorheen, uh, <lacht> noem maar op. En daarnaast leidt ze dus nu een leven vol luxe met een lepel... Uh, wordt uh, te eten gegeven. Dus ook dat. Dus je gaat de hond voeren. Net zoals vroeger toen je... twee turven hoog was. Mensen uh, en uh, in rust haar eigen... Een, uh, ze rust uit nog in een dubbel bed. Dus in een tweepersoonsbed. Mensen horen toch niet? Nou, nou, dat nou, ja, goed, uh, het, het is zo. Dan op zeven... Conchita, April, Maria, Lucia... en uh, Gail Posner die liet... Uh, 3 miljoen dollar na, aan haar drie chihuahuas. Toen ze nog leefden kregen de honden allebei aangepaste kledij om te dragen. Dan ja. hadden ze hun eigen butler, droegen ze dure juwelen... en gingen ze wekelijks naar de wellness. Werden dat ze hun levensstijl daar hebben door kunnen zetten. Dat nou, ik ben een, voor... een tijd chihuahua geweest, maar ik had alleen maar vrolijk. Dat was een glansende Nou ja, goed. Uh, op 6. Daar hebben ja niet. <lacht> ja, bij een van de supermarkten Op 6 Tommaso. Uh, en Tommaso is uh, dat ook... Katten graag zien uh, en delen hierdoor in de erfenis. Dus dit, zijn geen, uh, dit is geen hond, maar een kat. Die was pas vier jaar oud wanneer ze 13 miljoen dollar aan eigendom erfde. Ja. Een erfenis die ze verkreeg na het overlijden van Maria Assunta. Uh, en nu wordt ze verzekerd. Een is? Nee. nee. Uh, Stefania, die <laughs> geen idee had wat van de rijkdom. Van de kat en een rustig bestaan leiden. Dus uh, deze, uh, deze kat, Tommaso, die is behoorlijk rijk. Dan gaan we naar nummer vijf. Want ik moet ook een beetje opschieten. Ja, uh, lijkt me. Frankie, Ani en Pepe. Uh, deze drie huisdieren uit San Diego werden goed voor 15 miljoen dollar als het uh, ging om een, uh, om een uh, ja, erfenis. Ook de buurman, die nu voor de uh, dieren zorgt, deelde mee in het fortuin. Dus zo gaat hij regelmatig naar het huis van de overleden buurman... om de dieren te eten te geven en ermee te wandelen. Dan op vier. Ja, ze moeten toch drie keer per dag gelegd, ja. maar, natuurlijk. Ja. Met een komo zak als, dat een, uh, als ja. het een groot hond is. Nou, voor 15 vier. miljoen doe je wel, wel hoor. Ja, ja. Ja. Vier, Gijo, Gigo... Uh, dat sommige katten en honden uh, geluk hebben een fortuin fortuinerf zal Gigo. En dat is geen hond, maar ook geen kat. Dat is de rijkste kip namelijk. Uh, Gigo is een uh, zeldzame kippensoort die werd gekweekt door uitgever Miles Blackwell en zijn vrouw toen hij op pensioen was. En uh, slechts enkele maanden later stierven deze beiden kort na elkaar. Waardoor 50 miljoen naar liefdadigheid ging. En 15 miljoen dollar naar zijn liefdallige kip Gigo. Dan op drie, Blackie. Wie zegt dat, een dat een de hooitje. zwarte katten ongeluk bleven? Dat moet een zijn. Nee, dat nee, is een kat. kat Blackie leefde in een grote villa samen met 15 andere katten. En toen zijn baasjes stierven, was hij nog de enige echte kat die overbleef. En dus erfde hij maar liefst 13 miljoen dollar. Dat is geen kattenpis, zoals Frank nee, zei. Dan op twee, Toby Rimes. En Toby is een poedel die niet echt... Het geld van zijn eigenaar heeft geërfd... maar een afstammeling is van een andere poedel... met dezelfde naam. En de oorspronkelijke Toby erfde 20 miljoen dollar... van zijn eigenares Ellie Wendel. Die overleed in 1931. En het fortuin zou vandaag de dag... echter zo'n al 92 miljoen dollar... Ja. en dan op yes. één... Gunther nou, de Vierde. Die de is het boven nog 100.000. Ja, ja, ja, we, we hebben nog 45 seconden, dat dus ik moet het even heel snel <laughs> afhandelen. Gunther de Vierde, die is uh, de eerste, uh, die staat er bovenaan. Uh. En uh, Gunther 3, die kreeg al maar liefst 80 Wat miljoen. Wat is Gunther? Uh, dat is even kijken. Een Duitse Royal. Dus dat, uh, hond. Denk hond. Oh. Uh, ondertussen <laughs> de, hebben de uh, personen die ervoor gezorgd hebben dat de Rijkste Hond. enkele mooie investeringen hebben gedaan met het geld. Zo heeft Gunther nu al onder andere eigendommen op de Bahama's, in Italië, en heeft hij donna's voormalige huizen gekocht. En daarmee is hij met een fortuin van 400 miljoen dollar. De rijkste Je daar weer op. Ja, dat lijkt wel goed plan. Jongens, volgende week zijn we er weer, want ik heb het even af moeten raffelen die nummer 1. Kun je het nog een keer herhalen, ja. Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN.